6 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedenavond. Derde kabinet Merkel kan aan de slag. De SPD-leden steunen de grote coalitie. Inwoners Kulu onthalen hun Nelson Mandela. Morgen wordt hij daar begraven. En GroenLinksleider zegt op congres dat wantrouwen regeert. Het weer vanuit het westen, meer bewolking, vannacht regen... en dan koelt het af naar 4 graden. Morgen overwegend bewolkt, met eerst nog wat regen. In de middag blijft het vaker droog en 8 graden. En ook na het weekend is het wisselvallig en zacht. De leden van de Sociaal-Democratische SPD in Duitsland... hebben in ruime meerderheid ingestemd met het regeerakkoord. De partij gaat samen met CDU, CSU een regering vormen. De uitslag van de ledenpeiling komt niet onverwacht... zegt correspondent Wouter Meijer. De afgelopen weken is de top van de SPD door heel Duitsland gegaan... om dat akkoord aan de basis uit te leggen. En daar bleek ook al wel dat de voorstanders in de meerderheid waren. Veel mensen vonden ook dat er best veel uitgehaald was... als je bedenkt dat de SPD maar 25 van de stemmen heeft gehaald... bij de verkiezingen, veel minder dan de partij van Merkel. Dan is het eigenlijk best een goed regeerakkoord voor de Sociaaldemocraten. Uh, heel veel mensen hebben ook meegedaan. Ruim 70% van de leden heeft de moeite genomen om die brief in te vullen en terug te sturen. En vandaag, na een hele lange dag tellen, weten we het nu bij de SPD. kwart, 76% van de leden, staat achter een regering van hun partij met Angela Merkel. De samenstelling van de ministersploeg wordt waarschijnlijk morgen bekend. Al zijn de eerste namen al uitgelekt natuurlijk. SPD-leider Steinmeier wordt minister van Buitenlandse Zaken. En CDU-politica von der Leyen wordt vermoedigd moeilijk de eerste vrouw op defensie. Dan gaan we naar de finale van de 100 meter vrije slag. Want die staat op het punt van beginnen. Op het EK korte baan in Denemarken. Bob van der Dak kijkt mee. Natuurlijk vooral met Sebastian van ja, Nederlandse inbreng in deze finale. Verschuren duikt nu het water in. in Herning in baan 1. Hij is als zevende deze finale ingegaan. Is dus zeker niet een van de favorieten. Het zou eigenlijk een uh, huzarenstukje zijn als hij op het podium zou kunnen komen. Maar goed, je weet maar nooit aan de leiding. Op dit moment de man in baan 5. De favoriet ook uit Rusland. Vladimir Morozov, de titelverdediger. En die gaat voortvarend van start op de eerste 50 meter. Verschuren niet binnen de top 3 op dit moment. Maar hij moet het ook altijd hebben van het Tweede deel van zijn race. En kan hij dan nog een gooi gaan doen naar de medailles. Het zal lastig worden denk ik. 75 meter gehad. Morozov nog altijd aan de leiding. Maar hij krijgt concurrentie van zijn landgenoot Danila Isotov. Maar Morozov maakt de klus vakkundig af. Hij wint. En Verschuren gaat het podium niet halen. Morozov wint voor Isotov. En Orsi de Italiaan op de derde plaats. En dus geen medaille voor Sebastiaan Verschuren. Hij eindigt buiten het podium. Hoop van tak, Dankjewel. De kist met het lichaam van Nelson Mandela is vanmiddag aangekomen in Kunu... de plaats waar de oud-president zijn jeugd doorbracht. Mandela wordt daar morgenochtend begraven in het familiegraf. Correspondent Ellis van Gelder stond de hele dag... met duizenden Zuid-Afrikanen op hem te wachten. Het dorp is uitgelopen en zingt uit volle borst. Mandela, Mandela zijn in afwachting van Mandela. Mandela is geland hier ongeveer 30 kilometer verderop. En we wachten nu totdat hij hier aankomt. En hier is in Kunu. Kunu moet je zeggen, met een klik. Mandela is belong. Tata Matiba is belong. Hier in Kunu. Yes. Dit yes. is de plek waar Mandela thuis wordt. Matiba is born here. He is, his family is here. His are here. Dit is waar Mandela zijn kindertijd heeft doorgebracht. Mandela heeft altijd gezegd... dit is de plek waar ik ten ruste wil worden gelegd. En daar komt over de heuvels, politie aan. Mandela is bijna thuis. Hij rijdt bijna hier, Kuno binnen. Is dit een verdrietig moment? Heel, heel, heel erg verdrietig, zegt een vrouw hier, die staat te wachten. Daar komt de wagen langs, met de kist en de Zuid-Afrikaanse vlag. Dit is het geluid van een thuiskomst. Mandela is gearriveerd in Kunu. Wat een moment. Wat een moment, zegt de man hier. Wat een moment. Het is een zade one nu. Ja, in het begin was het gewoon een mooie feest, maar nu wordt het een hij zegt, we zingen hier en dansen. Het was in eerste instantie een viering, maar ik voel me verdrietig. Mm, it's a, a little bit painful. Het is pijnlijk, pijnlijk dat hij overleden is. Heb je hem gezien net? Did you see him? Yes, I did. I did see him. And I was so excited. I can't believe what I was looking. I was... Ik kan het niet geloven wat ik net gezien heb. Een oudere vrouw hier heeft hier op een stoeltje gezeten aan de de kant van I de weg. Said... Maar is hij niet een beetje meer van jullie, omdat hij hier vandaan komt? Well, well, well. Ik kan dat zeggen, want als je naar de area waar hij komt, voel je heel verstandig. Hoe kunnen we een zon zoals dit, van zo'n area? Ja, het is eigenlijk heel erg bijzonder. Als je om je heen kijkt, heel onderontwikkeld gebied, hoe kan het zijn dat iemand van Mandela's statuur hier vandaan komt? Ik zie Mandela. Dit is het NOS-journaal met René van Brakel. En 6 zes over zes. Mogelijk doen drie Nederlandse ex-militairen mee aan de Jihad in Syrië of ergens anders. Dat schrijft minister Hennis Plasgaard... in antwoord op Kamervragen van de PVV. Vorige maand schreef het de Telegraaf dat een Nederlandse oud-militair van Turkse afkomst in Syrië meevecht met een groep die verwant is aan Al-Qaeda. Dat verhaal klopt waarschijnlijk, schrijft Hennis. En zo zijn er nog twee oud-militairen bekend die mogelijk aan de jihad meedoen. Als ze naar Nederland terugkomen wordt bekeken of ze kunnen worden vervolgd. Eigen schuld, dikke bult. Dat is volgens GroenLinks-leider Bram van Ooyik de sfeer die het kabinet oproept met zijn beleid. Van Ooyik sprak vanmiddag zijn achterban toe op het congres van zijn partij in Utrecht. Daar was ook politiek redacteur Wilmar Borgman. Ja, Wilma, het is vrij stil rondom GroenLinks. Hoe was de stemming daar? Nou, toch optimistisch, want GroenLinks heeft het bij de herindelingsverkiezingen in november relatief goed gedaan. Dat geeft de club hier weer wat zelfvertrouwen en dus kreeg van Ooyek voor zijn speech veel applaus. Ja, eigen schuld, dikke beul, zei ik al. Wat bedoelt van Ooyek daarna mij? Nou, wat u zegt is dat het huidige kabinet de regels op allerlei gebieden aanscherpt. Uh, om een paar voorbeelden te noemen, er zijn tijdslimieten, tijdslimieten in de thuiszorg, verplichte toetsen op scholen, zodat het niveau van leerlingen gecontroleerd kan worden. Met dat soort dingen toont de politiek wantrouwen in de burgers volgens Van Ooyek en dus wordt ook het wantrouwen in de politiek groter, zegt de leider van GroenLinks. Ik vind dat je je aan de regels moet houden. Maar de regels komen niet uit de lucht vallen. De regels worden door de politiek gemaakt. En er worden steeds meer regels door de politiek gemaakt. Vooral voor mensen die al in een kwetsbare positie zitten. Die hebben het meest met die regels te maken. En ik zeg, dat is een verkeerd signaal. En dat leidt er, vrees ik... Mede toe, er zijn ook ongetwijfeld andere oorzaken voor, dat burgers de politiek ook steeds meer wantrouwen. Ja, dat zou eens dus een beetje liggen aan het kabinet. Maar dan was er vandaag ook nog wat gedoe, Wilma over de Kamervoorzitter. Acht fractievoorzitters klagen anoniem over haar in de Volkskrant. Uh, wat betekent dat voor Van Miltenburg? Nou ja, dat er kritiek is op de manier waarop zij de vergaderingen in de Kamer leidt, dat is niet nieuw. Uh, maar dit stuk in de Volkskrant, dat gebaseerd is op anonieme uitspraken van fractievoorzitters, dat ademt een beetje een sfeer van dat er een eind komt aan het geduld dat ze in Den Haag met deze Kamervoorzitter hebben. Uh, wat je kunt zeggen is dat het haar positie er in ieder geval niet uh, sterker op maakt. Ik heb er uh, bij Bram van Ooyek naar gevraagd, maar die had het stuk nog niet gelezen. Luister maar. Voor mij hoeft ze absoluut niet uh, weg. Uh, wat niet wil zeggen dat ik uh, vind dat ze alles uh, goed doet. Ik zie ook heus wel eens dat er dingen zijn die beter zouden kunnen. Uh, maar uh, ik sta zeker niet uh, in het rijtje van mensen. Als dat rijtje al bestaat, dat weet ik niet. Maar in het rijtje van mensen die vindt dat ze weg moet. GroenLinkslader van Oorjek. Wilma Borgman, dankjewel.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 Opnieuw is in Brazilië een dode gevallen bij de bouw van een WK-stadion. In de stad Manaus viel een bouwvakker van het dak van het stadion. Dat is een val van 35 meter. Hij overleed in het ziekenhuis. Bij de bouw van WK-stadions in Brazilië zijn al meer ernstige ongelukken gebeurd. Dodental staat nu op vijf, waarvan twee in Manaus. Sport. Het interesseert steeds meer op te lijken dat Guus Hiddink... bondscoach wordt van het Nederlands Elftal. Hij zou dan na de zomer Louis van Gaal opvolgen... die Oranje na het WK in Brazilië zal verlaten. Volgens diverse media heeft Hiddink een principeakkoord met de KVB... over een nieuw dienstverband tot en met het WK van 2018. De eerste twee jaar is de Achterhoeker bondscoach... daarna volgt een functie in het technisch kader van de bond. Hiddink had het Nederlands Elftal al een keer eerder onder zijn hoede. Van 1995 tot en met het WK van 1998 in Frankrijk. Daar eindigde Oranje als vierde. Ton du Chardonnay die wordt assistentbondscoach van Zuid-Korea. De Utrechter tekende een contract tot en met het komende WK. Zuid-Korea is daarbij ingedeeld in de groep met België, Rusland en Algerije. Van het veld naar het bad in de Deense herning wordt namelijk gezongen. de Europese kampioenschappen korte baan... Bob van hoorde u er net al met de 100 meter vrij bij de mannen. En heeft nu een, een overzicht van de andere Nederlandse prestaties, Bob. Ja, jullie hadden nog van mij te goed de tijd van Sebastiaan Verschuren in die finale. 47-60. En dat viel nogal tegen, want gisteren in de halve finale zwom hij 800ste sneller. Geen goede prestatie. Dus van Verschuren achtste plaats, ver verwijderd van het podium, ver verwijderd van de winnaar Vladimir Morozov. Ook niet op het podium, maar wel dichter daarbij was Sharon van Rouwendaal op de 400-meter vrije slag bij de vrouwen. Sterker nog, ze leverde een uitstekende prestatie. De Nederlandse zwom een dik nieuw Nederlandse... Nederlands record van 3'59'22. Voor het eerst een Nederlandse zwemster onder de vier minuten. Een mijlpaal mag je dat gerust noemen. Maar het leverde met een haal dus geen... Uh, medaille op, want uh, op het podium stond Mireille Belmonte op de hoogste tree, Lotte Fries met zilver en Federica Pellegrini met brons. Verder hebben we ook nog wat halve finales gezien en eigenlijk uh, alleen maar goede berichten van de Nederlanders, want uh, Monique Nijhuis, Inge Dekker en Mike Marisse hebben zich allemaal geplaatst voor de finale van morgen en morgen dus flink wat finales met Nederlandse inbreng. Snowborster Michel Dekker is er net niet in geslaagd een Olympisch startbewijs te bemachtigen op de Parallelslalom. Het 17-jarige talent bereikte in het Italiaanse Carezza de laatste 16 bij een wereldbekerwedstrijd. Maar werd in de knock-out-fase verslagen door de Zwitserse topper Patricia Koemer. En daardoor eindigde Dekker als 15e. Olympisch kampioen Nicoline Sauerbrei... die vrijdag al teleurstelde op haar specialiteit, de Parallel Reuzenslalom, redde het ook nu niet. Ze eindigde in de kwalificatie als 18e. Gaan we naar de verkeersinformatie bij de ABB? Helene de Geest. Er staat een korte file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knopend Muidenberg, twee kilometer. Wat langer is de file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Vinkeveen en knooppunt Holendrecht, 4 kilometer. Er is dan een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenauto. Er zijn bij knooppunt Holendrecht drie rijstroken dicht. Ook de A32 van Meppel naar Leeuwarden... die is zelfs helemaal dicht bij Heerenveen Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd, het verkeer wordt daar omgeleid. Het belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal. De sociaaldemocraten in Duitsland zeggen massaal ja... tegen coalitie met Merkels CDU... De kist van Mandela is aangekomen in Kounou. Morgen wordt hij daar begraven. En GroenLinksleider van Oix zegt dat het kabinet regeert met wantrouwen. Dat was het van u. Zometeen hier op Radio 1, de NTR met Pavlov. Warme winterweken bij Alping. Nu 15% voordeel op het Alping-assortiment. En bij aankoop van een compleet bed... geeft Alping kinderen in een SOS-kinderdorp een slaapplek om in te dromen.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 Hoe ontstaat deze mysterieuze emotie en hoe repareer je een gebrek daaraan? Fundamentele vragen, want zonder vertrouwen is samenleven onmogelijk. Sociaal psycholoog Paul Verlangen vertelt straks over zijn onderzoek naar vertrouwen. En we hebben muziek van Edo de Vlieger, maar we beginnen met migratiepijn want vanaf 1 januari 2014 mogen Bulgaren en Roemenen... zonder werkvergunning de Europese arbeidsmarkt op. Nederland verwacht veel arbeidsmigranten. De politieke discussie daarover laten we vanavond links liggen. Wij vragen ons in plaats daarvan af. Hoe is het om te emigreren? Om je geboortegrond achter te laten en het bestaan op te bouwen in een nieuw land. Te gast zijn actrice en theatermaakster... Iwana Tudor, die als tienjarige vanuit Roemenië naar Nederland vluchtte. En Hanneke Dijkman, die zeven jaar in Afrika woonde... en nu Nederlanders begeleid die terugkeren naar Nederland... na lang in het buitenland te hebben gewoond. Eerst maar eens eventjes beginnen met jullie persoonlijke verhaal. Iwana, uh, wanneer ben jij precies in, naar Nederland gekomen? In de negentig. En uh, dat was niet uh, vrijwillig, hè? Nee. We zijn uh, gevlucht vanuit Roemenië. Mijn vader was politiek actief geweest... Um, hij heeft in de gevangenis gezeten. En toen hij voorwaardelijk vrijkwam, was het duidelijk dat het niet veilig meer was. En toen zijn we met z'n vijven er vandoor gegaan. En hoe was dat? Oh, moeilijk om, om dat in één uh, zin te zeggen. Maar uh, het was wel heftig. Maar ik was ook een kind. Ik was tien. Dus het was ergens ook wel een avontuur. En uh... Ik... Um, nou ja, ik... Ik beleef dat, als ik terugkijk, dan heb ik het wel heel erg, ik heb het heel erg beleefd. Dus ik kan me echt alles heel erg goed herinneren. Maar ik kan me ook um, heel veel leuke kinderlijke dingen herinneren. Bijvoorbeeld dat ik een uh, slak als huisdier uh, heb meegenomen vanuit Hongarije waar we waren. En die helemaal naar Nederland mee heb genomen. <laughs> en dat was dan mijn, mijn, mijn slak, mijn uh, je mijn in mijn vriend, ja. ja. En hebben jullie bewust voor Nederland gekozen? Uh, nee. Um, Canada was, geloof ik, het einddoel. En... Dat is nog wel een stukje verder. Ja, ja, maar ik geloof dat het geld op was. Maar ook dat er ook connecties waren wel in Nederland. Um, dus stapje voor stapje zijn we uiteindelijk toch in Nederland terechtgekomen. Ja. En Halleke Dijkman, um, jij hebt wel bewust gekozen voor Afrika, hè? Ja, klopt. Ja. Wanneer uh, ben jij naar Afrika vertrokken? Um, ik ben in uh, Afrika gaan werken in uh, 88, 1988. Waar ja, in Afrika? In Burkina Faso, dus, uh, West-Afrika. En wat deed je daar? Ik uh, was uh, opgeleid als econoom aan de Erasmus Universiteit. En uh, ik ben toen gaan werken in dienst van de Rijksuniversiteit Groningen... Uh, voor de Universiteit van Wagadugu En als econoom uh, aan de Economische Faculteit. En ja. ho hoe was dat om... Uh, ja, om Nederland achter je te laten en in Afrika te gaan beginnen? Ja, nou ook wel inderdaad, gewoon het avontuur. Hè? En, en uh, ja, Ouagadougou was gewoon echt een hele leuke stad ook uh, om in te wonen uh, en te leven. En, en ja, de universiteit was ook leuk klimaat. De collega's waren ook goed opgeleid. Dus uh, ja, dat, dat was inspirerend. En uh, ja, een heel diverse groep van studenten. Uh, zowel mensen die in de, in de stad uh, waren geboren... maar ook uh, studenten uit, uh, van het platteland. Uh, toen was een goed systeem van studiebeurzen ook. En had je je voorbereid op wat je daar zou treffen? Um, een beetje. Ik had, eerder had ik een paar maanden stage gelopen, ook in Burkina... maar toen in een, in een dorp. Dus uh, dat was echt wel wat anders. Uh, en ik had, ja, ik had ontwikkelingseconomie gestudeerd. Dus ik wist wel... Veel zeg maar, van ontwikkelingslanden en, en ja, door die stage ook wel wat van uh, Burkina. Maar ja, de mensen gaan natuurlijk toch anders met elkaar om. Er gingen ja. andere regels. Ja. Wat ja. viel je daaraan op? Ja. Uh, wat viel me op? Uh, nou ja, ten eerste dat ik natuurlijk heel erg opviel... Als, als witte, ja. witte vrouw? Je als bent ook vrij vrouw. lang, dus dat viel ja. natuurlijk ook wel op. Ja, nou, de, de, andere, de collega's waren ook vrij lang. Maar okay. ik was inderdaad uh, uh, een van de weinige blanken en ook een van de weinige vrouwen. Nou, dat was ik al gewend, want op de Erasmus Universiteit economie studeren in die tijd was, was het ook al vrij zeldzaam om uh, vrouw te zijn. Ook geen vrouwelijke docenten gehad in die tijd. Dus wat dat betreft was het, het hetzelfde. Um, maar wat viel je op aan hoe de mensen met elkaar omgingen bijvoorbeeld? Was dat anders uh, dan wat je gewend was? Ja. Um, het was um, ja, op een bepaalde manier warmer. Uh, ook uh, aftastend. Zo van, ja, wat, wat komt hij hier doen? Uh, uh, is ze hier om uh, snel geld te verdienen? Uh, is ze hier om... Uh, Vanwege de politiek. Hè. Op een gegeven moment waren er verkiezingen geweest in Nederland. En toen vroeg de directeur van het instituut. oh uh, gaan jullie nu weer terug. Mogen jullie nu weer terugkomen? <lacht> oh, ja. Dus ja, je komt een heel andere referentiekader binnen. En hoe is het dan om met vooroordelen benaderd te worden? Dat is best gek, denk ik, of niet? Ja, dat is, dat is wel gek. Ja. Ja. Ivana, had jij daar ook last van? Dat, je, dat, dat mensen voor... Jij was natuurlijk nog heel jong, hè? maar eh, jij kwam ook in Nederland terecht. Dat was natuurlijk ook een, heel anders dan waar je vandaan kwam. Mm -hmm. Ja, en dan uh, vooral onder kinderen. Ik mocht vrijwel meteen naar een gewone basisschool. Dus alleen maar met Nederlandse kinderen. En um, nou ja, ik, ik sprak geen enkele taal. Ook geen Engels, niks. Dus ik um, voor mij... Was het vooral een soort van aftasten en een heel erg sterke zesde zintuig ontwikkelen voor, voor uh, um, non-verbouw gedrag, eigenlijk non-verbouwde communicatie? Maar qua vooroordelen had ik het idee dat de kinderen mij telkens iets wilden leren, want zij waren westers en wisten meer dingen. Dus zij wisten het beter. ze dus wisten het eigenlijk wel beter, ja. ja. Zo hadden we: uh, we mochten tuinieren. En we hadden van die scharen van die, dat je bloemen af kan knippen. Oh, yeah. En uh, ik had één hele lange nagel. En ik besloot daarmee mijn nagel te knippen. Gewoon uit speelsheid. Maar ik werd daar echt terecht geweest. Nee, dat is een schaar voor bloemen. Daar hoor je niet je nagels mee uh, af te knippen. Oh, <laughs> nou, dat je dat maar even weet. En de woorden uh, niet doen. Dat zijn, dat zijn een van de eerste woorden die ik heb geleerd. Niet doen. En zo doen we dat hier niet. Dus het was heel erg... Uh, ja, gewoon een beetje hooghartig. Um, vond je het moeilijk om je aan te passen? Um, op dat moment... Nou, ik kwam denk ik wel elke dag wel huilend naar huis. Maar dat, dat was omdat het zo indrukwekkend was. Alles was gewoon echt heel too much, zeg maar. Um, maar als kind ga je gewoon zo ontzettend mee met de flow. En ik herinner me dat ik heel alert was op alles om... Alles in mij op te zuigen en um, um, me heel erg aan te passen bij alles. Heel voorzichtig en heel oplettend dat ik zo snel mogelijk eigenlijk erbij kon horen. En welke rol speelde Roemenië nog in jullie leven? Um, voor mijn ouders was het... Ze waren zo bezig met... Um, uh, met de status krijgen. En uh, eigenlijk al die praktische dingen rondom asielaanvraag. Uh, dat, dat dat vooral was wat wij meekregen in de eerste periode. Met dit nieuwe land en hoe pak je dat aan. En alle regels die, uh, die het met zich meebrengt. Um, Roemenië, qua taal, we spraken nog gewoon Roemeens met elkaar. Maar verder was, er, uh, was dat wel in de, in de eerste periode een beetje op de achtergrond. Yeah. Ja? Ja. Ja. En is en, dat later weer teruggekomen? Die, dat, de heimwee? Of... Ja, Toen er wat meer rust was, heb ik het idee... bij mijn ouders in ieder geval... dat er meer getrokken werd naar Roemenië. Um, ik had zelf heel veel heimwee... maar daar naar hele specifieke dingen. Niet naar het hele land of mensen. Daar was ik denk ik nog, nog te klein voor. Maar ik had veel heimwee naar uh, het dorpje... waar mijn grootouders vandaan komen. Ik, ik, uh, als ik buiten iets van rooklucht... rook. Dan uh, moest ik er zo aan denken. Ik had er heel veel heim mee naar. En naar eten en dingen. Maar omdat we mijn moeder mee hadden. Dus die maakte dat eten ook. Dus dat was wel goed. Maar ik had er heim mee naar de, ja, de kleinste, kleinste dingetjes. Ja. Maar tegelijkertijd was het hier ook... Weet je, je bent gevlucht. En het was uh, dus zo positief avontuurlijk. Maar ik, ik ben er ook lichamelijk... Uh, uh, was ik er eigenlijk uh, ziek van geweest. En... Um, en, en totaal on, onveilig, zeg maar, voor een hele lange periode. We hebben ja. ook bijna een jaar in het asielzoekcentrum gezeten. Dus uh, in Nederland zijn, met, waarin een soort van rust en regelmaat heerste... was het ook wel prettig. En verlangde ik in die zin er niet naar terug. Uh, ik verlangde heel erg naar een veilige plek. Dus elk moment of elk huis waarin we kwamen... was voor mij uh, een punt van rust of zo... Mm. En dat vond ik heel erg, uh, ja, vond ik heel erg fijn. Dan, ik denk dat het idee van weer terug moeten naar Roemenië... dat zou dan weer te veel chaos met zich meebrengen. Dus ik was heel erg gefocust in, ja, een beetje in het nu. En proberen nu weer rust te vinden. Uh, ja. Ja. En Hanneke, hoe was dat voor jou? Want het was voor jou wel een vrijwillige keuze om naar Afrika te gaan. Maar ja, Nederland is dan ook wel heel ver weg. Had jij ook heim mee naar ja, waar je nou, vandaan ik, kwam? Ja, ik... Uh, ik ben wel geraakt door wat Iona wat zegt over veiligheid. Uh, ik, ik heb ook vier jaar in Oeganda gezeten. Waarvan uh, een jaar in het Noordwesten, waar het uh, nou, nog niet echt heel veilig was. Uh, ja, op een gegeven moment mochten we ook niet meer over de weg naar, uh, naar dat gebied toe. Uh, of naar de hoofdstad uh, terug. We konden alleen maar vliegen. Ja, dan voelde je dus heel, heel geïsoleerd, uh, ook omdat er geen telefoon was. Uh, geen radio, ook op een gegeven moment nog niet. En, uh... en verlangde je toen naar Nederland? Ja, ja, ja. Ook, uh, ja, ook omdat in Nederland het leven natuurlijk ook gewoon doorging. Mijn, uh, mijn zussen kregen kinderen. En uh, ja, dat, dat kreeg ik gewoon pas een week nadien te horen. weet je. Dat, dat duurde, die communicatiekanalen, dat kan je je bijna nu niet meer voorstellen. En je hè? speelt ook eigenlijk geen rol meer dan hè, in het leven van de mensen die achterblijven. Nee, nee, nee, nee klopt. Ja. of in ieder geval niet meer zo danig dat het... Ja. Ja, ja. ja, mijn opa is ook gestorven in de tijd dat ik in Oeganda zat ja, ik nou, ben toen niet teruggevlogen ja, dan mis je ook een stukje van dat, van dat rouwritueel ja. uh, maar ook wel, ja, band met familie wordt minder en is ja. er dan een moment dat um, dat de wortels knappen zeg maar met waar je vandaan komt ja, voor mij niet nee. je hebt je wel dat... altijd Nederlander gevoeld nou, ik heb wel periode gehad dat ik in het Engels of in het Frans dacht en droomde ook gewoon. Dus, dus uh, dat ik ook ja, merkte dat ik gewoon uh, ja, fysiek ook anders ging lopen. Ja, ja op ja. een Afrikaanse manier? Ja, ja, hoe, ja hoe is dat? Ja, hoe loop ja. je als een Afrikaanse? Ja, meer, meer rechtop, billen naar achteren. <laughs> ja. Ja, ja. Wat ja, grappig, dus dat soort gebruiken neem je wel over. Ja, dat klopt. Er is ook een heel mooie proefschrift van uh, Jutta Koenig... over uh, uh, verschillende identiteiten die je hebt uh, vanuit verschillende landen. En uh, dat uh, ja als, als ik vanuit mijn Afrikaanse ik om me heen zou kijken nu... dan zou ik andere dingen zien dan vanuit mijn Nederlandse blik. En, en dat zal jij ook wel herkennen, denk ik, een... Uh, ja, ik denk iedereen, de luisteraars misschien ook wel... als je kijkt met de ogen van, van hoe je als kind was... zie je de wereld anders dan, dan als volwassene. En, en vanuit je wetenschappelijke rol... kijk je ook anders naar dingen dan als, als vader. En, ja. ja. En zo heb je ook ja, vanuit verschillende landen... verschillende identiteiten. Vanuit verschillende rollen eigenlijk ook. Ja. ja. ja. ja. ja. Um, uh, Ivana, uh, hoe was dat voor jou? want Jij kwam al op hele jonge leeftijd naar Nederland. Um, heb jij wel op een bepaald moment gevoeld... ik hoor meer in Nederland thuis dan uh, in Roemenië? Ik ben eigenlijk geen Roemeense meer. Heb je dat zo ervaren? Ik ben dat langzamerhand gaan ervaren um, um, wat taal betreft. Ik had uh, de, Ro de Roemeense taal van een tienjarige. En ik merkte dat... hoe. Als ik gewone Roemenen sprak. Die dus in Roemenië woonde. Dan uh, ging het communiceren zo uh, ja, slecht. Of ja, gewoon een beetje um, ja, gewoon heel beperkt. En nu als volwassene heb ik daar meer last van. Want ik wil ook intelligente dingen kunnen zeggen. Of grappige dingen. Of, en dat lukt dan haast niet door die taal. En dan Omdat je, je eigenlijk, eigenlijk een beperkte woordenschat hebt. Eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Hmm. En um, voel ik me een beetje uh, gehandicapt. En um, dat doet wel iets met je identiteit. Want van binnen, ja, die eerste tien jaar zijn ontzettend belangrijk. En belangrijk voor mij geweest. Dus van binnen ben ik nog wel een soort van, voor een groot deel Roemeens. Maar ik kan dat niet uit. Het is een soort van locked-in-syndroom of zo. Het zit dan hmm. vast. Uh, ja. En heb je, heb je um, uh, heb jij wel een moment gehad... Uh, waarop je ervaarde van, hé, hey, uh, mijn wortels liggen wel in uh, Roemenië... maar ik heb ze niet meer bij me. Ik, die wortels, dat is, dat is ook dat is zo mooi visueel iets. Want um, dat is inderdaad zo. Ze liggen in Roemenië, maar ik heb ze niet. Maar ik heb ze ook niet hier. Ik ben ergens tussenin. Of heb ik eigenlijk nogal wortels. En um, dat, dat, uh, dat is heel verwarrend... Voor je, voor je identiteit, voor je nationale identiteit sowieso. Maar wat het mooie daarvan is, vind ik, is um, als je er bewust mee bezig bent, en dan ben ik ook door het theater ben ik daar wel mee bewust mee bezig, um, um, ontdek je dat je dat eigenlijk kan uh, transcenderen, soort van. Dus, dus je hoort in Roemenië niet, je hoort in Nederland niet, dat betekent dat je een wereldburger bent. Je uh, zit eigenlijk ergens tussenin. Yeah. Yeah. En, ja. En dat is heel mooi. Idealistisch gezien vind ik zo'n grenzeloosheid um, een streven. En ik vind het mooi dat ik door die ervaringen van tussen twee landen inzitten... dat ik dat eigenlijk voel en dat ik weet hoe dat is. En dat het uh, te gek is. En dat ik naar heel veel landen toe kan gaan en allerlei dingen kan ervaren... En je hebt ook toneelvoorstellingen gemaakt. Eén voorstelling die je hebt gemaakt waarom het kind in de polenta kookt. En die voorstelling gaat ook eigenlijk over hoe het is om huis en haard te verlaten. Ja. Waarom heb je die voorstelling gemaakt? Waarom wilde je dat verhaal vertellen? Ik heb gespeeld in die voorstelling. Het initiatief kwam van een Poolse regisseuze die dat boek heeft gelezen. Want het is een boek. Uh, geschreven door een Roemeense. En ze kwam mij toevallig tegen en vroeg of ik het wilde spelen, dat meisje. Maar je voelde uh, je wel betrokken? Uh, ontzettend. Vooral nadat ik het boek had gelezen, want ik kende het nog niet. Het was pagina voor pagina letterlijk hoe het voor mij voelde... om als kind Roemenië te verlaten en in een ander Westers land te zijn. Zij heeft dat ook zo meegemaakt. Zij is van, uh, vanuit Roemenië met de circus dan mm -hmm. in uh, Zwitserland terechtgekomen. Maar waarom wilde je dit graag doen? Het... Uh, het is een combinatie van uh, uh, iets artistieks. Toen ik het las, dat ik het visueel al heel erg theaterachtig vond. Het is een fantastisch verhaal. mooi geschreven, fantastische taal. En omdat ik mij zo herkende in dat meisje... Um, is dat heel waardevol voor, voor je als acteur. Als je dat kan gebruiken, het is een extra ding wat je in je bagage hebt. Maar wilde je het verhaal ook aan ons vertellen om meer begrip te kwijken... Ja. ja, dat boek dat, dat doet dat heel erg goed. Dat je wel de ziel van die Oost-Europeaan, eigenlijk niet alleen van de Romein dat je die heel goed kan, uh, kan proeven, omdat zij dat zo ontzettend knap heeft geschreven. Aglaya Veterani heet zij. Het ja. is wel grappig dat uh, sommige zaken, die komen heel erg overeen met uh, onderzoek uit de sociale psychologie. En iets wat, wat, wat daar gebeurd is, is bijvoorbeeld, hebben we gekeken naar mensen die zeg maar, in één cultuur zijn opgegroeid. En mensen die in verschillende culturen zijn opgegroeid. En dan zie je dat mensen die in verschillende culturen zijn opgegroeid, dat die vaak wat creatiever zijn. En je had het net over bagage bijvoorbeeld. Mensen die in verschillende culturen zijn opgegroeid... die hebben dus meer bagage in zekere zin om zeg maar, creatief te denken. Om even buiten de gebaande paden te, te denken. En dat is eigenlijk een heel mooi winstpunt eigenlijk. Dat als je naar een nieuwe cultuur toe gaat... en je moet in een nieuwe, uh, nieuwe stramien denken... en je moet aan nieuwe regels denken... dat dat, dat, dat ook een soort voordeel heeft in termen van creativiteit. Ja. Heeft het je geholpen om uh, um, te aarden in Nederland... Uh, wat heeft mij geholpen? Nou, die creatieve kant van je. Ontzettend. Ja, ja. ja. Dat is echt, want dat heeft niet iedereen. Um, en, en voor mij is het een ontzettende uitlaat, uitlaatklep geweest om, om via theater en kunst uh, mijzelf te laten zien. Maar het ook um, verder, verder pakken, verder nemen. Dus niet, niet blijven in je persoonlijke verhaal. Niet, in een soort van zelfmedelijden blijven hangen, maar een soort van een stapje verder nemen. Maar het en... is wel heel knap dat het dan is, dat het je is gelukt. Want er zijn ook. Er komt ook meer geestesziekten voor hè, bij, ja. uh, bij migranten. Ja. De... Ik kan me dat zo goed voorstellen. Ik denk dat ik dat bij mij een combinatie is van uh, mazzel, uh, leeftijd ook. Dat ik die jeugdige. Uh, uh, jeugdige energie, maar ook openheid en naïviteit haast uh, had. En, en ja. Die, die ben ik altijd, die ben ik altijd blijven houden. En dat is heel erg, uh, heel erg fijn. Um, en ja, ik, ik denk karakter ook. Een soort van doorzettingsvermogen en. Um, maar ik heb ook zoveel klappen gehad. Dat ik dat ik het opstaan na zo'n klap, dat ik weet hoe lastig dat is. Maar op een of andere manier is het wel gelukt om, om daarvan weer op te staan. En het zijn niet heftige klappen of letterlijke klappen. Maar kleine dingen, als je weer eens wordt veroordeeld of de. Tijdens de keer dat iemand je naam verkeerd schrijft, dingen die ah. gewoon echt iets met je identiteit doen, en dat je toch wel zo opstaat en daar besluit iets mee te doen. En zelf heb ik gezien dat het gaat niet zozeer om mijn verhaal of zo. Het is allemaal zo uh, veel breder. Er gebeuren zoveel, er is zoveel onrecht in de wereld. Uh -huh. En um, door mijn achtergrond begrijp ik wat onrecht is, wat racisme is, discriminatie, xenofobie. En dat kan ik dan gebruiken om die thema's dan verder uit te bouwen in theater. Um, Hanneke Dijkman, hoe, is, hoe was het voor jou om weer terug te komen? Want je, uh, je, je woont en werkt nu weer in Nederland. Ja. Uh, hoe heb jij Nederland ervaren als, um, nou ja, als land uh, om weer terug te komen? Want we, ja. werd jij benaderd als uh, buitenlander bijvoorbeeld, of niet? Toen ik terugkwam in ja? Nederland? Ja? Uh, nee, dat niet. Nee, maar het was wel ja, echt een, een zoektocht uh, van wat ga ik hier weer doen? Want... Ja, ik had voor mezelf wel besloten van nou, uh, ja, in Burkina richt ik me echt op Burkina. In Oeganda op Oeganda. In Nederland wil ik ook echt in Nederland gaan werken. Uh, maar ja, ik had echt geen idee wat, wat ik dan hier zou gaan doen. Dus ik ben gaan zoeken en ja, in het begin nogal mijn neus gestoten ook. Uh, en op een gegeven moment begeleiding gezocht. En toen terechtgekomen bij uh, New Options. Uh, Peter de Bruin, die mij uh, ja, heeft gecoacht. Uh, yeah. Ja. En... Maar, maar hoe reageerde Nederland weer op jou? Dat was natuurlijk wel ja. gewoon doorgegaan. Je ja, kwam Nederland... met een ander Nederland weer terug dan ja. uh, wat je had verlaten. Ja, dat klopt. Uh, en dat, ja, ik heb het eigenlijk gelijk uh, geïnterpreteerd als ik kom in een, in een nieuw land. En ook omdat, ik was, eigenlijk mijn hele studietijd was ik gericht geweest op ontwikkelingslanden. En ik, was, ik had wel studentenbaantjes gehad... maar ik had me eigenlijk nooit heel erg gericht op Nederland. Dus ik had ook zoiets van... nou, oké, okay, nu, nu uh, wil ik gewoon Nederland gaan onderzoeken. Dus in, in die zin lijkt het eigenlijk op emigreren weer. Ja, ja. klopt, klopt, klopt. Ja. Ja. En hoe doe je dat succesvol? Hoe doe je dat succesvol? Nou, wat, wat ik erg geleerd heb van, van New Options toen... Uh, is, uh, ja, ga, ga onderzoeken en... Uh, Wees enerzijds uh, flexibel, mentale flexibiliteit... in de zin van nieuwe dingen onderzoeken en ook uh, omgaan met tegenslag. Hè. En an anderzijds wees mentaal vasthoudend. In de zin, uh, volg je interesse en blijf daar aan vasthouden. En uh, ook als je eventjes uh, teleurstellingen krijgt... omdat mensen niet gelijk met je willen praten... of omdat niet direct banen blijken te zijn... Ja, ga gewoon door op hetzelfde pad, ga netwerken gaan met mensen praten. En ja, dan merkte ik dat als ik zei van, uh, ja, ik kom, ik kom uit, uh, ik heb in het ontwikkelingswerk gezeten. Nou, dat, dat gaf veel sympathie, zeg maar. En, ja. uh, en dan zei ik, ja, ik ben me nu aan het oriënteren op Nederland. Ja, dat stond me eigenlijk wel, wel voor open. En soms uh, zei ze van, oh, dan kan beter met die gaan praten, want die heeft ook zoveel jaar daar gezeten of zo. Uh, dus dat, ja, ik vond het uh, uh, wat dat betreft goed om terug te keren en het is dan wel goed om, om je te realiseren... waar je dus rekening mee moet houden als je weer terugkomt. Dus in ja. die zin is het handig als je daarin wordt begeleid. Ja, en dus ik vind het ook heel mooi. Ik heb dus een paar banen gehad. Eh, advieswerk, eh, KPMG, gemeente. En nu heb ik datzelfde bureau waar ik toen terechtkwam... heb ik overgenomen van Peter de Bruin. Eh, omdat hij oud en ziek was. En hij is helaas net twee weken geleden overleden. Ach, en, Ja. ja ik vind het heel mooi dat ik het stokje van hem kan overnemen. Ja, ja. Nou, heel veel succes daarmee. Uh, Iwana, jij bent nu zwanger. Maar uh, daarna ga je vast wel weer een mooie voorstelling maken. Ja. Dankjewel. We gaan uh, naar de muziek. Want het is tijd voor uh, Edo de Vlieger. Uh, hij wordt een trobenoer genoemd. Die met zijn gitaar poëtische luisterliedjes zingt. En dat doet hij vanavond ook in Pavlov. Met een nieuw nummer. Requiem voor een cowboy. Edo de Vlieger. Zat er bloed aan mijn zadel, misschien wordt het tijd om te gaan, want ik ben twee tanden verloren en een enkele traan. En de klok die tikt elke dag zachter, en het onrecht lijkt steeds minder groot. En misschien ben ik wijzer, ik ben per slot niet meer bang voor de dood Maar om samen met jou te dansen In de loop van een geladen geweer Om samen met jou te dansen voor de laatste keer Wat is de waarde van woorden Als mijn stem van de ouderdom kraakt En wat is mijn hand nog wanneer die geen vuist meer maakt En mijn huid nu verdroogd en verrimpeld? En mijn botten onbuigzaam en broos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 Dus fluister je laatste mantra En sluip in het duister dan weg Terwijl ik doof en blind mijn laatste warrige woorden zeg Een mooie dood, dat bestaat niet Want sterven is rotten en stank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 De vlieger met Requiem voor een Cowboy. Volgende week zaterdag treedt hij op op Winterwelvaart in Groningen. En voor meer optredens, informatie en muziek... kunt u terecht op zijn Facebookpagina. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En vanavond praat ik in Pavlov met Ivana Tudor, met Hanneke Dijkman... en met sociaalpsycholoog Pauw van Langer verbonden aan de VU in Amsterdam. Vertrouwen is meer dan alleen maar sociale smeerolie. Het is een noodzakelijke voorwaarde, want zonder vertrouwen is samenleven bijna onmogelijk. Maar het is ook een mysterieuze emotie, omdat we niet precies weten hoe het werkt. Sociaal... Uh, sociaal so, so, nou. Sociaal psycholoog Paul van Lange die probeert daar verandering in aan te brengen... met zijn publicatie Trust, Conflicts and Cooperation. Paul, waarom heb je onderzoek gedaan naar vertrouwen? Nou, Ik ben daar al heel lang mee bezig. Uh, ik zie dit als een, de essentie van samenleven, zoals je zelf ook al zegt. Eigenlijk. Zonder, in feite is het zo dat uh, wat, wat voedsel en drinken is voor het individu is vertrouwen voor menselijke relaties. Relaties tussen mensen, maar ook tussen groepen bijvoorbeeld. Het is heel essentieel om, om te kunnen samenwerken... om iets voor een ander over te hebben, moet je eigenlijk vertrouwen hebben. Zonder vertrouwen lukt dat uh, in de regel niet. En waarom is het mysterieus? Nou, je kunt ontzettend veel raakvlakken, perspectieven nemen tot het begrip vertrouwen. De economen praten over consumentenvertrouwen. Je hebt uh, vertrouwen in de instituties, dat is iets van de sociologie. De filosofie heeft weer een andere invalshoek en uh, de psychologie richt zich met name op de, met name op de menselijke relaties. Het algemene vertrouwen wat je hebt in, in anderen en ook in, in een specifieke ander. Dus stel dat je met een nieuwe persoon hebt te maken, waar let je dan op en, en hoe wordt dat vertrouwen dan bepaald? Nou hadden we het voor de muziek over emigreren en remigreren, Maar dat heeft ook eigenlijk heel veel met vertrouwen te maken. Want er zijn heel veel mensen die... Nou bijvoorbeeld, er is nu heel veel angst in Nederland... als straks de grens opengaat op 1 januari voor Roemenen en Bulgaren... om in Nederland te komen werken. Wat ze hier komen doen. In hoeverre speelt daar vertrouwen een rol... Het speelt een heel belangrijke rol. Je hebt zeg maar, ten eerste die angst. Dat is, uh, ang alles wat onbekend is, roept een zekere mate van angst. Dan heb je soms een soort schaaste die een rol speelt. Economische schaarste, banen die op de tocht kunnen staan al die zaken kunnen op de achtergrond een rol spelen... bij hoe mensen daartegen aankijken. Vertrouwen is superbelangrijk, met name ook omdat het gaat om iets onbekends. En dat onbekende, dat, dat is ook nog iets wat snel misverstanden kan oproepen. Dus stel bijvoorbeeld dat je emigreert... dan zul je heel snel een bepaald misverstand hebben. Dan is de vraag van, wat doe ik daarmee? Uh, geef ik nou die ander voordeel van de twijfel? Dat doe je als je vertrouwen hebt. Maar of doe je dat niet... Dat doe je als je dus niet vertrouwen hebt. En als je geen vertrouwen hebt in een ander... dan wordt, dan wordt het natuurlijk heel lastig om daar een goede samenwerking mee op te bouwen. Dan ga je alles, moet je alles vastleggen in regelgeving... en in hele uh, ja, zakelijke contracten bijna. Zelfs voor de, voor de meest normale dingen. En dat is, uh, dat is het nadeel van weinig vertrouwen. Maar zoals je het nu stelt, lijkt het wel een keuze. Dat is grappig. Ja. Ik, ik zie vertrouwen, dat is een beetje een soort discussiepunt in de literatuur. Ik zie vertrouwen als iets waar mensen niet echt helemaal voor kunnen kiezen. Je kunt het wel willen, maar je dan, als je op een gegeven moment met iemand in aanraking komt... en je denkt van ja, maar ik, ik, ik zou me willen vertrouwen, want dat zou gewoon eigenlijk goed zijn. Uh, daardoor zou ik goed met die persoon kunnen gaan samenwerken bijvoorbeeld. Maar als er toch iets is tussen jou en die persoon... of die persoon heeft toch iets gedaan wat je niet zomaar even kunt vergeten... dan zou je het wel willen, maar dan kun je het niet. En dus het is in dat opzicht niet een volledige vrije keuze. Maar het gaat vaak ook onbewust, hè? Want, en het is dan een, een gevoelskwestie. Ja. bijna. Ja, dat geldt met name ook uh, niet zozeer bij <coughs> zeg maar, langdurige vriendschappen, dan is het gewoon dan vertrouw je die persoon of niet, of met sommige collega's, dan zul je die echt vertrouwen misschien anderen wat minder uh, dan, dan, speelt, dan is het niet zozeer een kwestie van stemming maar bijvoorbeeld bij nieuwe mensen wel en het is ook zo dat mensen heel snel een gevoel van vertrouwen krijgen bij een persoon en dat kan zijn bijvoorbeeld dat iemand een, de kenmerk heeft van een baby in zijn gezicht uh, een zogenaamd babyface roept al heel snel automatisch een zekere mate van vertrouwen op. <lacht> en, en dat zijn ja. dus heel daar ben je er vaak niet eens van bewust, maar het is heel vaak zo dat mensen al in, in bij wijze van spreken, milliseconden, als ze hun gezicht zien, dat het al een soort positief gevoel oproept of een negatief gevoel. Of en iemand met zwaarbehaarde wenkbrauwen... die wantraaien misschien Ja, eerder. masculine gezichten ja? worden ook wat minder snel oh. vertrouwd. bijvoorbeeld. Ja. En hoe is het dan met groepen? Want we hadden het net al eventjes over um, uh, nou, migrantengroepen. Hè? Uh, gaan groepen onderling ook anders met elkaar om dan individuen? De groepsprocessen zijn, zijn super interessant in dat opzicht... Als je, als je je let op vertrouwen. Groepen hebben onderling heel snel een basis voor wantrouwen. eigenlijk. Uh, denk aan bijvoorbeeld groepsvertegenwoordigers. Als die met elkaar... Uh, moeten omgaan en, en moeten omhandelen bijvoorbeeld... dan is er vaak een soort, wat wij noemen... een competitive mindset. Een, een, een mindset waarbij je heel snel denkt van die ander... die is erop uit om alleen maar... Het zijn of haar eigen belang na te streven. Of het belang van zijn of haar groep die hij vertegenwoordigt. En... en Vaak is dat ook echt zo, dat mensen zijn in de context van groepen... zijn ze wat competitiever, zijn ze wat meer op eigen belang gericht. Terwijl onderling als mens, als individu, heb je veel, sta je veel meer open voor vertrouwen. Maar je kunt er toch ook op vertrouwen dat iemand dan voor zijn eigen belang... Uh werkt of bezig is? Ja, en in zekere zin is daar ook niet zo heel veel mis mee. Het is ook eigenlijk zo, stel je bijvoorbeeld... dat je nou met een serie afdelingshoofden zit in een vergadering. Dan is het ook een beetje de taak van die afdelingshoofd... om het belang van die afdeling bijvoorbeeld te vertegenwoordigen. En mensen weten dat ook onderling van elkaar... maar dat maakt het in zekere zin soms iets moeilijker. Als individu kun je sneller iets geven... want je hebt niet met die achterban te maken... dan als, als uh, vertegenwoordiger van een groep... En dan maakt het eigenlijk, die, die, die, die groepsrelatie maakt dat extra lastig. Eigenlijk. Dus de vertegenwoordigers vinden dat ook vaak extra moeilijk. Maar het is ook zo dat groepen onderling snel uh, ja, er is snel een kiem gelegd voor wantrouwen, om het zo maar uit te drukken. Maar waarom is dat dan? Omdat mensen heel snel denken in termen van, van de eigen groep. En eigenlijk is het ook zo, als je teruggaat, heel erg veel teruggaat in de tijd... dan is het ook zo vaak dat je, je hebt de eigen groep heel erg nodig hebt voor je overleving. En dat in het begin is dat natuurlijk je familie, maar ook je gemeenschap. Dus je denkt heel snel in termen van kleinere eenheden rondom je heen... waar je heel ja, samen mee bent, uh, onderling afhankelijk mee bent. En dat zorgt ervoor dat je heel snel denkt in termen van wij versus eventueel zij. En dat die zij, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar je denkt in ieder geval in termen van wij. En dat is, een, dat is eigenlijk een heel... heel vertrouwelijk uitgangspunt. En eigenlijk een heel menselijk uitgangspunt... om, om de wereld tegemoet te treden. Maar in deze... Nou ja, de huidige maatschappij waar al die groepen bij elkaar komen... levert dat natuurlijk wel heel veel moeilijkheden op. Omdat je dan niet direct die andere groep met heel veel vertrouwen tegemoet treedt. Dus iedereen blijft eigenlijk op zijn eigen eilandje. Dat doen wij. Dat is wel iets menselijks wat mensen eigenlijk van nature doen. En vandaar dat het een extra uitdaging is om... hoe kun je ervoor zorgen dat groepen onderling vertrouwen in elkaar krijgen. Maar, maar is het vertrouwen onderling in de groep dan wel groter... Tussen de groepen bedoel je? Nee, nee, dus als je uh, bij de wijgroep hoort... Ja. <laughs> um, vertrouwen de wij'ers elkaar... Uh... Ja, die vertrouwen elkaar. Dat is, het is soms zelfs zo dat stel dat, dat er een soort externe dreiging is... dan gaat de groep zich nog veel meer invoelen. En dan, en dan wil men veel, veel meer voor elkaar doen. En dan vertrouwt men elkaar ook meer. Dat zijn vrij automatische processen die zich dan afspeelden. Soms is het ook zo dat een groep hechter wordt... als er een andere concurrerende groep bijkomt. Ja. En, en dan ben je, maar dat denk je wel in termen van je eigen groep. En dat is toch iets wat mensen van nature vrij snel doen. Het is, het is best een uitdaging, wetenschappelijk gezien... maar ook maatschappelijk gezien, om te denken uh, los van grenzen. Los van grenzen tussen groepen. Mensen zijn geneigd, bijna evolutionair geneigd... Zeg maar, om heel snel te denken in termen van wij versus zij. Maar de, de conclusie zou dan kunnen zijn om één grote... Wij te creëren. Ja, en daar zijn, we, daar zijn we als wetenschap ook mee bezig. En hoe doe, en, doe je dat dan? Hè? Ja, en dat is dus heel moeilijk. Je kunt, nou, ja, iets wat jij net vertelde, wat heel mooi is, het wereldburgerschap is een, heeft een positieve klank. En dat, dat levert bijvoorbeeld een, een aangrijpingspunt. Ja. Uh, dat je zegt: van nou, we zijn allemaal wereldburgers en wij hebben bijvoorbeeld met de wereld, hebben we ook echt de wereldproblemen. Om Neem bijvoorbeeld milieu. Ja. Dat is een probleem wat niet alleen maar voor één groep gaat. Dat gaat allerlei, allerlei landsgrenzen te over. En, en mensen moeten dus ruimer denken om dat probleem op te lossen... Ja. dan alleen maar binnen de landsgrenzen of binnen je eigen groep. En eigenlijk moeten we dat in toenemende mate moeten we dat doen. Want de wereld wordt steeds kleiner. Internet levert ook problemen. Die kun je als land niet oplossen. Ja. Ook niet als groep. Dat moet je dus als wereldburger... Moet je dat uiteindelijk oplossen. Dus wat dat betreft. Ik denk ook dat de ontwikkelingen wat dat betreft zo snel zijn. Dat wij langzaam maar zeker. Zonder dat we het door hebben. Zodanig onderling afhankelijk van elkaar raken. Uh, waar je dan ook woont. En wat je, uh, wat je afkomst ook is. Dat we eigenlijk steeds meer toch in die wereldburgertrant gaan denken. Maar kun je je als wereldburger wel nog steeds ook onderscheiden. Dus, want identiteit is wel ook belangrijk. Ja. je wil je wel nog steeds ook wel bij een bepaalde groep ja. uh, voegen. En dat is, dat, is, dat, is de, dat is de psychologie in de notendop. Mensen zoeken toch een soort optimale onderscheidend vermogen van, van, van anderen. Dat doen ze individueel. Je wilt altijd net even beter zijn dan, dan anderen bij je spreken. Maar ook als groep wil je net even wat beter zijn. Maar je hebt en, ook en, andere talenten en, dan en de onder, ander weer. Andere talenten en je wilt, je wilt je laten zien waar jij voor staat als groep bijvoorbeeld ook. Uh, dus ja, wat dat betreft, uh, je zult nooit helemaal in als een wereldburger kunnen denken, want je hebt altijd een natuurlijke neiging om je te willen onderscheiden als individu, maar ook als groep. Ja, mensen hebben ook identiteit nodig. Uh, en ja, ik denk dat het bijna spirituele ervaring is om, uh, om die identiteit uh, op te rekken, als het ware. Uh, en ja, ik zie dat ook als mensen terugkomen uit het buitenland. Ja, wie ben je dan nog hè, als je zonder werk terug bent in Nederland. Wie ben je dan nog? Bij wie hoor je ook? Bij wie hoor je? Ja, en hoe kijken mensen tegen je aan? En uh, hoe, wat zeg je dan als je mensen belt? Ja, ik ben die en die. Ja, en, en wat dan? Dat zie ik ook al bij mensen die in Nederland gewoon... Omdat ze geen hebben. Ja, Nederlanders nog. die werkeloos worden, is het precies hetzelfde mechanisme. Dat je, je raakt gewoon een heel groot deel van je identiteit kwijt. Op feestjes, wat zeg je dan? Ik ben die en die. Ja, ik heb gewerkt bij... En dan voel je je misschien wel heel verloren. Ja, identiteit. Het mooie van identiteit is wel dat mensen daar vrij flexibel mee kunnen omgaan. Want je bent groep. Je bent zeg maar lid van heel veel verschillende groepen. Ja. Dus seksen, leeftijd, ja. achtergrond, tal van zaken, nationaliteit. Ja. Dus tal van zaken, daar kun je eigenlijk iets aan ontlenen. Nou, je ziet het, bijvoorbeeld in voetbalstadion zie je het eigenlijk helemaal voor je afspelen. Dat, dat mensen heel die identiteitsgevoels kunnen heel sterk zijn. Ja. Maar mensen zijn er ook heel flexibel in. Dat, dat is ergens ja. ook wel heel mooi en hoopgevend eigenlijk. Maar ja, als je van land verandert. Verander je van taal, ja. je verandert van cultuur, je verandert van eten, je verandert van werk, je verandert van je sociale leven, kan je niet meenemen. Nou ja, steeds ja. meer met Facebook en zo, maar er veranderen een heleboel van die van die identiteitsgebieden. Ja. Die, die ben je kwijt. En ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst steeds, zich verder ontwikkelt. Want eigenlijk is het ook zo dat je, je kunt eigenlijk... stel dat je naar Amerika woont, uh, gaat. Ik heb daar zelf ook gewoond. En toen was er nog geen internet. En, ja. en, en nou kon je bijvoorbeeld niet op Teletext snel iets kijken. Of ik noem maar iets. En, maar nu kun je dus gewoon alle programma's, alles kun je zien. Dus eigenlijk neem je een heel stuk, kun je, heel stuk land neem je mee via internet in dat nieuwe land waar je naartoe gaat. Ja. En de vraag is of dat nou de aanpassing heel erg bemoeilijkt, ja of nee. Het zal mensen wel geruststellend kunnen maken in bepaalde opzichten... dat mensen weer iets hebben om aan vast te houden, zeg maar. Wat je dan, he, je bent, wat betreft raak je niet helemaal ontworteld waarschijnlijk in de toekomst. Ja. Uh, maar het is voor, voor, voor de groep waar je dan wel... Um, of er, nou ja, als je dan naar Amerika verhuist... He, dan is het voor Amerikanen wel weer uh, moeilijk om jou te peilen... en om je te vertrouwen waarschijnlijk als je nog zo vasthoudt aan je ja, roots. ik, uh, nou, ik ben dus ik deskundig op dat terrein... Maar ik, ik vermoed dat het heel belangrijk is om op een gegeven moment toch te zeggen. van Ik, ik neem echt de stap om een identiteit toe te voegen aan, aan de identiteit die ik al heb. En als je die mindset hebt, dat helpt het waarschijnlijk al heel erg. doordat dus dat je je openstelt voor allerlei programma's en allerlei culturele zaken die zich daar afspelen. Wat, toen ik in Amerika woonde, wat me toen opviel was dat de Europeanen nogal vrij snel naar elkaar toetrokken. En soms ook gingen klagen <lacht> over Amerika en ook bijvoorbeeld het universitaire systeem. En het, het was eigenlijk heel belachelijk. Want je zit daar allemaal aan. Je zit daar allemaal op een Amerikaanse universiteit. En dan zit je te klagen over, de, over bijvoorbeeld bepaalde zaken op de, op de universiteit. En, uh, maar het is toch, daar, daar proef je de menselijkheid ook weer in. Het is toch belangrijk om die identiteit. en de, de vertrouwelijkheid die je hebt met bepaalde anderen. om dat te kunnen delen. Zit vertrouwen je ook wel eens in de weg? Je kunt te veel vertrouwen hebben. Dat is, dat is een heel belangrijk iets. Uh, stel dat je helemaal geen vertrouwen hebt. En vaak is het zo dat je te weinig vertrouwen hebt. en dat je zeg maar, onnodig vaak je zorgen maakt, of van alles en nog wat. En uh, bijvoorbeeld sociale angst wordt bepaald door allerlei zaken... maar ook door bijvoorbeeld wantrouwen in andere mensen. En sociale angst is een belangrijk gegeven. Uh, daar hebben, hebben mensen echt veel last van. Aan um, de andere kant, als je teveel vertrouwen hebt... Uh, en je denkt dat het allemaal goed komt, ja, dat, dat werkt natuurlijk ook niet. Je moet natuurlijk wel een zekere oplettendheid hebben... richting um, allerlei zaken die zich zo afspelen in je omgeving... En, uh, maar dus wat, dat, wat dat betreft, het is heel belangrijk om te hebben. Je, er bestaat geen samenwerking zonder vertrouwen, eigenlijk. Dat is een noodzakelijke voorwaarde uh, om goed te kunnen samenleven. Uh, maar tegelijkertijd uh, is het ook weer zo dat je, je kunt te veel vertrouwen hebben. En wat dat betreft mo moeten mensen en ook wetenschappers... eigenlijk niet te normatief zijn en denken van... Uh, je moet, hoe meer, hoe beter. Dat, geld, dat gaat niet altijd op. Want word je dan bewust belazerd of ben je dan nou gewoon... Nou, je wordt waarschijnlijk ook meer geraakt... Want je staat er niet bij stil. En, en stel dat je, ik merk het ook in sommige experimenten die we gedaan hebben, dat mensen die goed van vertrouwen zijn, als die zeg maar, te maken hebben met iemand die uh, zit zwart te rijden en hen zit uit te buiten in zekere zin. Dat, doen we, dat onderzoeken we in sommige experimentele spelsituaties. En dan zie je bijvoorbeeld dat mensen die juist goed van vertrouwen zijn, dan hakt dat er veel meer in dan bij mensen die bijvoorbeeld uh, denken van ja, dat had ik al eens een beetje verwacht. Vertrouwen komt de voet en gaat de paard. Ja, het gaat. Ja, dat is heel goed. Daar, daar is trouwens ook heel duidelijk wetenschappelijk bewijs voor. Is dat zo? Voor, ja. Want je zou denken, oh, dat is een cliché, maar het is dus waar. Dat is zeker zo. Want je moet eigenlijk, mensen hebben een mega geheugen voor negatieve zaken. Vooral de negatieve zaken die hen zelf is overkomen. En uh, sommige mensen die zeggen wel. Ik, ik heb, je kunt er allerlei uh, kanttekenen mee plaatsen. Maar dat je, als je iets negatiefs overkomt. dan moet die ander weer vijf positieve dingen doen. om dat weer goed te kunnen maken. Dus die verhouding negatief-positief. die is heel erg scheef. Maar kun je het wel herstellen? Je kunt het wel herstellen. Het belangrijkste is eigenlijk dat. Uh, wat ik geleerd heb uit 15 jaar onderzoek naar vergeving bijvoorbeeld. Dat is, dat is, uh, daar zijn heel veel wetenschappers mee op een gegeven moment mee bezig gegaan. Wat je ziet is dat spijtbetuiging. als je dat toont, maar wel oprecht dat dat de manier is om vergeving uh, op gang te krijgen, zeg maar. En dat leidt uiteindelijk tot vertrouwen. Mooie laatste woorden, Dankjewel. Tot zover Pavlov voor vandaag. Ik dank mijn gasten Paul van Lange, Hanneke Dijkman en Ivana Toedor. Als u wilt reageren, kunt u ons een mailtje sturen. En doe dat dan naar pavlofradio.ntr.nl Deze en eerdere uitzendingen van Pavlov zijn terug te luisteren... op de website w24.nl Straks na het nieuws van 7 uur gaat langs de lijn, En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Informatie, educatie en cultuur. De economische crisis in Hongarije... No money, no jobs. gaat gepaard met een fragiele democratie... en het muilkorven van de media. De groeistuipen van een jonge Europese democratie. It look like a party state now. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws...